Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. In de ambassade van Kameroen in Den Haag woedt een grote brand. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Niemand is gewond geraakt. Naastgelegen panden zijn ontruimd. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast op de benedenverdieping en breidde zich daarna uit naar bovengelegen verdiepingen. Plafonds en wanden moesten worden verwijderd om bij de brandhaard te komen. De brand is volgens de brandweer moeilijk te blussen omdat het om een oud pand gaat. Geert Wilders wilde dat het hoge beroep in de minder Marokkane zaak wordt uitgesteld, meldt de Telegraaf. De Wilders en zijn advocaat willen eerst afwachten wat het Openbaar Ministerie doet met de aangifte die zijn gedaan tegen D66-leider Pechtold. Die had na aanleiding van de leugen van voormalig minister Zijlstra over de ontmoeting met Poetin gezegd... dat hij de eerste Rus nog moest tegenkomen die zijn eigen fouten recht zet. Drie mensen deden daar aangifte tegen. Volgens Wilders is die zaak vergelijkbaar met zijn zaak en moet dus ook hetzelfde behandeld worden.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 Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN... wil een onderzoek naar het geweld in de Gaza-strook gisteren. Bij een Palestijns protest kwamen zeker 15 mensen om... en raakten honderden mensen gewond. De meeste slachtoffers vielen door geweervuur van Israël. Guterres riep alle betrokkenen op om te voorkomen... dat er nog meer slachtoffers vallen. Het weer. In het noorden kan nog wat regen of motregen vallen... maar het droogt vanuit het zuiden op. Vooral in het zuidoosten schijnt soms de zon... maar er komen ook buien voor. Het wordt vandaag 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Joens. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op de A4 richting Amsterdam... want er is een ongeluk gebeurd. Je hebt een half uur vertraging tussen Leidsendam en Zoete Woude. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 If any good can come of this, if it can be a lesson to others, then I hope I can be a force for change. <laughs> I'm absolutely gutted. Yes, het was een zware nacht, kort nachtje. Ben I'm gutted. Ik werd helemaal uit het veld geslagen gewoon. Ja, je zat te rommelen met die bal, hè? Moet je ook niet doen. Echt leuk stukje televisie van de afgelopen week. Een golfer die uiteindelijk een, een trainer gewoon van het uh, golf elftal. Uh, nee, was, was het golf? Nee, uh, cricket. Sorry, cricket. golf, cricket. Ja, ik had het door elkaar. Ah. Die had met de bal lopen kunnen die had er een plakbandje erop gedaan. Weet ik veel allemaal. En het was gewoon op beeld te zien. Maar ja, goed toen moest ze diep door het stof een excuus aanbieden. Hij moest bijna huilen gewoon. Echt, jezus. Oh. Oh. Maar het is net zo groot als voetbal, hè? Nou, groter dan voetbal zelfs. Kan jij net zo veel verdienen met cricket als dat je hoog uh, golf? Ja, ik geloof het wel. Ja, geloof het wel. Ja, en dat is allemaal in Australië. Goed land. Mooi ah. land. Het is uh, vijf minuten op acht in zonnig Zandvoort. Oh. En welkom, ja, met je bijgekomen vorige week. Lekker ja, even een dagje... Ja, heerlijk, uh... heerlijk, Ja, ik ga nu helemaal bijkomen, want ik uh, ga donderdag pas weer werken. Je gaat donderdag? Oh! Ik heb hebt... gewoon één extra dag genomen, en woensdag yep. werk ik al niet. Dus dan heb ik gewoon zes dagen vrij. Je hebt gewoon even een paar dagjes er al vastgeplakt. Heerlijk. Uh, en gisteren ook nog, uh, goede vrijdag of niet? Ja, ik ben, uh, ik ben naar de protestantse kerk gegaan, want uh, een uh, koorlid van mij die, uh, was daar, uh, had daar solo's. Solos? Dus ik heb via de WhatsApp heb ik hem opgenomen, die solo. Gelijk yeah? in de groep gegooid. Oh, dat was zo wonderbaarlijk. <laughs> het uh, was toch wel leuk, want er waren er heel weinig. Maar... Was het een gitaarsolo of is het echt een zangsolo? Een zangsolo, oh, met, met okay. piano. Ja, dat vind ik altijd minder, maar goed. Het ja, is niet anders, he. nou ja, ja. Ik heb ja. een gitaarsolo. Maar, ja. ja, ik hoorde gisteren wel goed nieuws. In Ierland, de, kro de kroegen mochten weer open. Dus van s ochtends vroeg werden de kroegen alweer opengegooid... en konden ze alweer biertjes drinken. Dat was, vroeger mocht dat niet vanwege het geloof. Okay. En in Duitsland uh, uh, mag het dan weer niet, geloof ik. Ja, in, in Rotterdam was dat... Oh nee, dat was 4 mei was dat. Ja. ja. ja dat ook. is weer heel wat anders. Ja, af en toe dan heb je toch weer... Denk, oh ja, het geloof. ja Ik vind dat altijd wel weer lastig. Ook was natuurlijk de Passion afgelopen week. Ja. Niks van meegekregen. Dus zat ik bij de pop popquiz. Oké, okay. ja, nou, ook leuk. Ja. Heb je gewonnen? Ik heb, ja, we waren de eerste. Ja, natuurlijk. Ja, en met Shazam. 30 jazam. punten voorsprong. Niet stiekem met Shazam gedaan? Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat nee, Dat niet, vind he? ik altijd wonderbaarlijk. Niemand zit ermee te kloten. Want je zou denken, nou je hebt daar gewoon ontvangst in die ruimte. Je kan gewoon Shazam aanzetten. Ja. Dat is een programma waar je natuurlijk alle titels mee kan opvragen. Maar niemand doet dat. En, uh, nou ja, goed. Uiteindelijk tickets gewonnen voor uh, orgelfreten. Orgelvreter. Dat ja, is een band. Oh? Die speelt wilde orgelmuziek. Helemaal ah, de orgel. En uh, uh, Birth of Joy. Dat is dan weer een beetje uh, heavy metal. Uh, ah, ja, ook okay. niet helemaal. Maar gewoon wel lekkere ja, gitaren Zouden Zou je dus... beter kaarten kunnen geven? Want ik ga naar uh, Cool and the Gang. Op het Kwaku Festival. Let's celebrate good time. Cool and the King? Ja, die komen er live. Nou, hoe leuk is dat? No. Ik vind het wel leuk. En de eens bij de deur laten staan, jongens. Het moet je? Anders wordt het een beetje vol in de zaal. <tie> uh, ja. Het <tie> is nou ja, ja, het is inderdaad wel... Uh, maar zijn ze, niet dood, zijn ze niet allemaal dood, joh? Zijn niet Nee, blijkbaar niet. Echt niet? Ik, nou, nou, wel ik, moet denken, wel. ik moet wel zeggen, een van de vragen eh, van het um, van de popquiz was er een gegeven moment ook... Uh, welke band is dit? En er een gegeven moment was er een hoge stem met gitaar. Ik denk, nou, het lijkt wel iets uit de jaren zeventig, jaren tachtig. Ik denk, wat kan het dan zijn? Dat is een vrouw. En er een gegeven moment, een vrouw naast me. Nou, een meisje ja. naast me. dat was ja. midden twintig, misschien dertig. Die wist dat het uh, Rush was. Rush. Rush. Okay. En Rush zit volgens mij geen vrouw. Nee, ze zegt af en toe, heeft, ze zet die een hoge stem op. Ik zeg, en waarom ben jij een fan van Rush? Daar ben je veel te jong voor. Ik zeg, het is omgedraaide wereld. Voor de ouders, komt dat. Dat komt ja, echt van de ouders. Dat. Dus ik ben af en toe nog wel weer uh, onder ja, indruk. Ja, dat is cool. En de gang komt 20 juli. En 3 augustus komt de... In de band, die ken ik dus niet, To Be Announced. Misschien is dat weer wat voor jou. Ach, To Be Announced. Maar ja, je versiede af en toe aparte banden. Het Kwakko Festival was eigenlijk vroeger dan in de zomer... zodat de mensen konden voetballen en doen. En er was dan een enkel teentje. En yeah. nu is het gewoon één grote happening. En het, ik moet zeggen, vorig jaar had je dus... Uh, uh, van de... Uh, Earth with yeah. tribute Fire. Uh, maar er waren vijf leden En het was toch wel erg leuk. We waren wel erg in de minderheid. Uh, uh, onze wij, Witties. Ja? Uh, Oké. Okay. Wat uh, is zo leuk? Want uh, het was gewoon, al die mensen zijn zo swingend, weet je wel? Ja, dat is grappig. En dan, ja, ja. dan, dan, dan swing je gewoon en dan kijk je mensen aan die swingend, dan ga ik met je mee. Dat is zo grappig. <laughs> ja, dat is gewoon leuk. Stimulerend. Nou, ja. Ook al is de oude ballenmuziek misschien is het toch wel leuk op zijn tijd. Maar nou, dat is kom maar ook, zou ik zeggen. Ja, ik zat er zo van na Ik word al mijn hele geachte volgd op festivals of uh, feestjes met kutmuziek. Dus ik ben bang dat ik thuis blijf. <laughs> kan niet anders. Ja, Small Talk. There's no need anyway. I had you at baby. Uh, you had me at hey Can you imagine us flying? The city below. I'll follow you, darling, wherever you go. I'm nice. oh, not much of a virgin want be your lover. Ik dacht, a, I want to be your lover. Oh, nee. Dat is die andere plaat, die is van Prince natuurlijk. Ja. Yeah. Nee, hey, het heeft niks met elkaar te maken. Dat wil ik nog even zeggen. Goed, de nieuwe single van, uh, uh, uh, uh, ja, precies, Jet Rebel moest ik op de lijst. En die heet Amy, dus uh, hij is weer terug van weg geweest en kwam in al programma's weer tevoorschijn. Ja, hij is natuurlijk altijd, uh, was de gast in uh, De Wereld Draait Door. En De Wereld Draait Door was gisteren echt de laatste aflevering. Oh, ik kan er zo slecht tegen. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ach, dat geneuzel over het verleden. Dan wordt het echt weer oude mensentelevisie ook, hè. Normaal zit er echt best wel leerzame momenten in. Maar dat is een heel, hele aflevering over Willem Wilming. Die dan van die geweldige teksten... Ja, ik vind het allemaal van die rijmalerij. Dat ik denk van, ik, heb, ik, ik, ik had de verdieping niet uit. Maar ja, ik ben van lagere klasse. Ik heb nooit een hoge opleiding gehad. Ik kwam uit een uh, lagere klasse uh, milieu. En uh, toen wij vroeger ook uh, uh, de film van oom Willem zaten te kijken. En dan werd het afgesloten met, uh, ja, dat bekende natuurlijk. Deze vuist op deze vuist. Oh, dat vond ik echt altijd zo. Erg, hè? Was, was hij dood gegaan of zo? Nee, hij is lang ja, al dood. Maar, hoezo dan nu? Ja, ja op, op, dit, dit was dus gisteren, heb je het gezien? Ja. Oh, man. Maar, en weet je wat ik het ergste vind? Dat die gast nu gewoon vijf maanden vakantie heeft, hè? Ja. Ja, maar oké, okay, laat dat even los, want daar hebben we het heel vaak al over gehad. Ja, gaat het is over... steeds heel erg. De, deze heilige verklaring, en het is best wel goed ook, maar het duurt zo lang. ja. En dit ook? Nou, dit ging ook maar een minuutje lang en door. En allemaal opnametjes van mensen die dat doen? Ja. Want wil je even een selfie sturen dat je ja. dat doet? W waar zit hier het, le het leergehalte in? Of is dit, is dit het hoog niveau dat ik nu nee. meegekregen heb? Dat is of, alleen maar nostalgie. Is dat in. nostalgie? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Ja, en, ja, en, het, ja is verschrikkelijk. het is echt verschrikkelijk. Tenen echt Ja, zat ik ook tenen met kromme ja, ja, tenen. Ja, is, moet je een het seizoen zo afsluiten met dit? Ja, het is een hoog liberaal uh, gehalte. Echt, zodra Matthijs van Nieuwkerk zich betrokken voelt, voelt met een onderwerp... het onderwerp dissen, eruit knippen, met het niet gewone doen. Volk. Met het gewone volk voelt hij zich dan... Uh, ja. Ik denk dat het een beetje is. Dan zo, nee, even de klik van, nou, dit vindt het volk wel leuk. Ja. Niet doen, Matthijs. Gewoon afstand houden en interessante onderwerpen aansnijden. In godsnaam! Ik vind gewoon eigenlijk dat ze hem weg moeten halen daar. Het is klaar oh. nou, Hij heeft een aanbod gekregen bij RTL ja? Late Night. Maar uh, dat was te kort. Nee, hij is wel te gek met IJs. Nu zit, ik, nu zit ik in de zeik te nemen. nee was te kort. Nee, <laughs> je zit nu op vijf ton en uh, je, je snapt zelf al. Dat als, je, als je overgaat naar de publieke zender of naar de commerciële. Dat je eigenlijk niet meer kan vragen. Want dan ben je helemaal niet meer geloofwaardig. Dan ben je echt altijd een geldwolf. Dan je blijf ja, je dat, altijd een geldwolf. Dat, dat is hij al volgens mij hoor. Nee, hij is geen ge geldwolf. Nee, hij heeft gewoon een leuk leven joh. <laughs> volgens mij maakt dat geld ja. maakt hem helemaal geen ruk uit. Hij heeft nou ja dat, ja, dat is de markt. Kom voor de eisen. Ja, zo lig ik in de markt. Dan vraag ik dat gewoon. Veel nu op. Een beetje tennissen, een beetje inlezen. Een beetje Neil Young draaien. Ja. En s'avonds even, even vijf minuten knallen. Gewoon dan even bijtrekken. En dan gaan we tennissen. Uh, je ja. zit ook in een vrij erg heftige structuur, hoor, denk ik. Ja, ik, vind ja, het ook ja? Wel. ik denk ook wel. Autisme is misschien wel. Eh, dat zou hij zo best kunnen hebben, jij ik. Ja, ja. Hij, zou, hij zit bij die 16% die vandaag ook in de krant werd benoemd. Dat er heel veel autisten in Nederland zijn. Wel, wat was het? 200.000? Oh ja. De, ja, echt heel veel. Dus maar goed. Ja, ik, ik val er zelf misschien ook Een beetje onder zit ook vast in structuur. En dat werkt, hè? Ja, dat ja weet ik, uh, ik heb een vriend die autistisch is een beetje... Ja, oké. Okay. Nou, ja. ieder iedereen kent is, er wel één. Het zijn leuk, net maar, gewone maar, mensen. Maar mensen kunnen wel doorslaan in dingen. Jij heeft dat met eten. Ja, ja <laughs> gewoon het, niet, zo min mogelijk eten eigenlijk. Ja, maar je hebt het er ook heel graag over. Ja, eigenlijk, dat, Waar ja, ik het niet over wil hebben? Ja, ja. Je, ja, ja. ja, ja maar daar ja, ja? heb uh, ik het wel over. dat is toch allemaal hun schuld? Ja? Hun eigen schuld en zo. En ja. Uh, oh, ja, ja, nou, ja. ja, dat soort toestanden allemaal. En dan denk ik: van, ik ben het volgens mij niet. Ik ben meer barrig. Uh, barrig. Hakken de tak. Ja, nee, dat klopt. Had je het gemerkt, Leiden? Ja, nee. Ik ken je nou al 13 jaar. Dus ja. dat uh, klopt wel een beetje. je ja, al een uh, overzicht van de ra rare berichten. Nou, ik ja, ik heb wel wat. Ik heb wel een beetje zitten zoeken. Goedemorgen welkom. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En het, het blijkt hè, dat in uh, Zweden dat de jonge bruine beren langer bij hun moeder blijven dan voorheen. No. Nou, ik denk ook wel dat het uh, vroeger was het zo van uh, dat ze tot ze ongeveer anderhalf waren. En nu blijven ze dus tot ze 2,5 zijn. En volgens hun is het ontstaan dat beren zonder jongen uh, afgeschoten mogen worden in Zweden... en beren met jongen niet. Okay. Dus waarschijnlijk weten die ouders het al... van nou blijf nog even bij mama, yeah. want anders word ik afgeschoten. Het is gewoon uh, inderdaad <laughs> toch weer... Uh, maar ze zeggen ook, het jagen heeft ook een selectief effect... dat beren die langer voor een jongen zorgen, langer overleven... dan beren die korter voor een jongen zorgen. Zij er meer van die beren, dan krijgen ze die ook eens meer jongen. Okay. Ik dacht eerst even van nou, dat zal wel door het klimaat komen... Ja, maar, maar dat had dus ze ook ze... nog kunnen. Ja, ja. dat ja. ze dan uh, dat met z'n drieën misschien sterker zijn... dat ze dan met z'n drieën dan van één uh, zeehond kunnen eten... als ze die hebben kunnen vangen. He. Wat? Van een zeehond? Ja, ja zo, dus ze staan toch altijd te wachten dan bij zo'n gat in het ijs... dat er dan zo'n zeehond even lucht komt halen. Ja. En dan heb uh, ze de eruit. Maar er dat, dat zijn toch ijsberen? Dit zijn toch niet... Dit, dit is Bruine beeren, ja. Ja, dat is toch wel... Oh, de die wonen misschien gewoon in het bos. Ja, ik ja, geloof niet op het ijs. Nee. Nou, ik weet het niet. Ik heb Ijsbruine beer, ja. ja. Uh, ja, ja, ja, nu u het zegt. Ik, ik, ik, ik woon in de stad en het natuur is zo ver weggetrokken... dat ik niet meer weet wat de natuur is. Het is een beer eigenlijk. Ja. Laten we het daar eens over hebben. Ja. Ik zie alleen mijn wezens op twee benen lopen. En en ik heb alleen maar nou, teddyberen. Ja, ja. <laughs> dat kom ik heel vaak tegen. Goed, ze hebben een nieuwe cd uit de nieuwe single Panic at the Disco. En wat een clip... Ongelooflijk in deze tijd bekijken eens even. C amen so much more than i ever was if every night of Oké, nee, dat kan gebeuren. CD wel opkast. Ja, klopt. Je, je draait ook met hele oude CD-spelers, dus vandaar. Ik ben aan de disco, hebben een nieuwe CD uit. En uh, dit is een rukje daarvan. En die heet uh, C.E.M. En Emen. Uh, en uh, op zichzelf, als je, als je dit clipje bekijkt. Ongelooflijk. In deze tijd dat, dit, dat ze dit uitbrengen. Zoveel agressie, zoveel geweld in het clipje. Dat je er bijna om moet lachen. Een soort Kill Bill. Alleen dan, uh, ja, net even een andere versie. Is, is dat nodig? Nou oh ja, daar blijkt van. Maar nat. Blijk, ja, blijkbaar wel. Dus, uh, Panic en de Disco dus, nieuwe plaat. Goed, het is 20 minuten over. Uh, acht, en we zitten met technische storing, maar die ga ik vast oplossen. Ja, ja. zeker weten. Oké. Okay, we ik ben al nog steeds wat... benieuwd wat er nu ook gaat gebeuren met onze apparatuur straks. Komt er wat nieuws? Of niet? Maar ja. dat uh, gaan we allemaal horen. Dat gaan we zeker allemaal horen. Ja? Uh, ja? ja ik had nieuws, ik dacht eerst van... Uh, hier staat de, de grote kop van de Nobelprijs Malala... weer terug in Pakistan na een moordaanslag. Ik denk, oh, heeft, ze weer, heeft ze weer een moordaanslag geplaatst? Maar dat is dus niet zo. Het is dus voor het eerst nu sinds die mislukte moordaanslag... in 2012 in Pakistan... is ze teruggekeerd naar haar thuisland. Dus dat is dus na zes jaar. Oh. En er zijn, uh, op de Pakistanse televisie werden beelden uitgezonden... van you Yousafzai en haar ouders... op het vliegveld van de hoofdstad Islamabad. Ik denk echt zo dat uh, Yousafzai haar achternaam zegt. Het is dus gewoon Malala. Daar, daar kennen we haar van. En ze zal uh, waarschijnlijk onder meer een bezoek gaan brengen aan premier Shadid Kagan Abassi. En uh, ja, ze is dus toen de tijdens dus door de Taliban door haar hoofd geschoten. Echt? Echt af, afgrijzelijk. Ja, een dus, uh, ontzettend krachtig vrouwtje ja, ook. Hè? Ze is acht jaar of zo heeft ze in Engeland gewoond. En ze mocht in, dus in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Maar echt moet je voorstellen, ben je voorstellen: bij de Taliban heb je een hele zware opleidingen gehad. He? dat je denkt van je kan echt uh, iedereen snijpen en dan schiet je een vrouw door het hoofd ja en dan overleeft je. voel je dat ah, die mensen hoe is er dan Het was, was gewoon twaalf dan hè he? ja. want het is, het is nu twintig en nou we hebben het nu over uh... Dat we, de, nu zitten we in 2018. Oh nee, er was er 14. Oké, okay. ze je nou, kwam ook voor de rechten van de vrouw, ja. Uh, wat dacht jij? Dat kan niet, hè? Nee. nee. We hebben geen rechten, dus die schieten schieten we neer? Nee, ja, en ja. Ik, ben, ik ben wel benieuwd of die man nog zeg maar, ook de gevangenis in gaat. Die hier gedaan heeft, maar dan niet door, zeg maar, door. Of dat ze gedwongen wordt met hem te trouwen om zijn eer te redden. Oh ja, dat, ja. dat, dat, dat kan ook, ook nog. Dat kan ook nog, ja. Zijn eer te <laughs> dat hebben. zou wel erg zijn. Want dat zijn. is echt het allerergste in het leven. Een ja. ja. man zijn eer verliest. Ja. Want je ja, had misgeschoten. Ja, hij had misgeschoten. Ja, hij had misgeschoten. <laughs> Hij wordt aan twee kanten gestraft. Echt de, organi de, orga de organisatie is niet uh, positief over hem. Nee. Eh, hij heeft dan een dan functioneringsgesprek. Hij met haar trouwen, terwijl hij eigenlijk ik dacht, ik heb een bloedhekel ik schiet je neer. Ja. En dan heeft hij het nog verminkt ook, dus daar moet je ook nog naar kijken. Maar hm? ik vind, ze is heel, heel goed uh, oh. opgelapt. Ze ik is het echt goed opgelapt. Zet. Ja, nee, ja je ziet er best goed uit. Nou, dat je een paar keer ook... door je overgeschoten bent. Ja, maar nou, ja, ja ik, ik, ik heb toen ook iemand meegemaakt die... Ja had toen ook uh, vreselijke verwondingen aan het gezicht, Ja. en uh, de, ja, het duurt even, en heel veel operaties, uh, je moet niet aan denken dat je het zelf mee moet maken, maar die is toch ook heel goed opgeknapt gelukkig. Ja, nou je bent altijd nieuwsgierig hoe je dan van binnen nog uh, een beetje functioneert. Ja vreselijk. Goed, het lijkt me toch wel echt dat je dan, als je dan echt denkt van heb ik er nou, heb ik er nou, wacht ik heb, dacht ik er, heb ik er nou of niet? Nee, dacht ik niet, nee, shit, het lijkt wel een beetje een die schiet ook maar in het rond. En hebben, ja. ab, die hebben ook geen idee wat ze doen zijn. Ja, ze hebben een broer van een kroongetuige neergeschoten. Ja, van een kroongetuige en, uh, maar de, dus die kroongetuige... durft niet meer te getuigen? Nou, Want ja, anders gaat zijn moeder er ook aan. En de rest van de familie? Ja, die, hond, ja alles. in die milieu zeggen ze zelf... als de kroongetuige gaat, slapen, of nee, gaat uh, praten... gaat de familie slapen. Uh, vroeger dan... stuurde de maffia gewoon een doos... met een dood kanarietje. Ja. Ja, dat vind ik dan nog wel gaan. Of een paardenkop vond je hier in bed. Ja, oké. Okay. Je denkt, maar, alles maar niet niet je broer doodschieten. Nee, nee dat, maar dit, is, dit gaat heel ver. Ja. En het zijn allemaal, ze schieten ook alle kanten op. En vandaag een heel groot stuk in de Kleskans van Nederland... ook te lezen over die, uh, die, die familie... Het zijn nou echt een paar jongens die gewoon helemaal zich opgeklommen hebben. En echt heel veel geld hebben. Echt heel veel wapens ook gewoon. Het is begonnen in Utrecht. En daar zijn ze eerst bierplontages aan het leeghalen geweest. Ze hebben echt gestoven, an, gestolen van andere criminelen. En uiteindelijk ja. hebben ze een hele netwerk opgezet. Echt cocaïne. Nou, het is echt, als, je dat, als je dat leest, weet je zo. Goed. Ja, daar is de Godfather niks bij. Nee, dat denk ik ook. Denk, denk ik. Denk, ik dat wil je wil dat ook eigenlijk niet weten. Het is echt verschrikkelijk. Goed, straks de Zandvoortse berichten. En we hebben hierin wat nieuwe muziek. De band heet uh, Young uh, Gun Silverfoot. Fox, en ze hebben het over Midnight in Richmond. Uh, ja precies, Young Gun, Silver Fox. En zware vastleden in Nederland. En ze deden een optreden. Ook bij radiostation zijn ze langs gegaan. Midnight in Richmond. Ja, daar heb je zo je fantasie over hoe dat allemaal werkt natuurlijk. Het is uh, de, de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft op de radio. En het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Echt waar? Ja, het is oh. alweer tijd voor... Zandvoortse berichten. Precies, kom op met die jingle. Kom ja. op met die jingle. Ja, uh, ja, ja, vor, vorige week, mijn collega heeft meegedaan. Ik heb het natuurlijk over de Zandvoort Circuit Run. En uh, bij elkaar zijn er meer dan 12.000 mensen aan de start verschenen. Ja. Ach man, begonnen met één uur. En je had ook nog een. Um, nou, ze letten allemaal op eigen prestatie. Hè. Het, was, het was ook, ze hadden ook een goed doel afvast. De, de uh, Fondsen Gehandicapte Sport, daar ging geld naartoe. En er was een speciale parcours voor kinderen en ook mensen met uh, beperking. Die uh, konden dan 4 kilometer. En zelfs een parcours van 900 meter. Uh, die kon je bijna kruipend afleggen. Dat zou echt mijn parcours zijn, zeg maar, 900 meter. Ja, dat zou ik dus nog een goede doen. tijd neerzetten. Ja. ja, denk je wel. Ja, dat denk, denk ik je goede tijd. Start je snel. Ja, ja, ik start snel, ja. Ja, dat heb je toch met oude, die hebben toch een trage start. Nee, ik heb een harde start en dan vrij snel is het energie. was je nou? Helemaal verdwenen <laughs> gewoon. Nou goed, het leuke het begon om, kijken, om half elf begon de start van 4 kilometer. En dan verlaten voor 900 meter. En uiteindelijk uh, Outlo, uh, Outlo, Otlo, Otlo, Otlo, Otlo, sponsor. Je oh? hebt uh, ook t-shirts verkocht, 10 euro per stuk. En dat ging ook allemaal naar het goede doel. Ja, hartstikke en voor goed. moet, voor verder moeten ze ook de Rotary-leden nog even bedanken. Die hebben ook heel veel betekenen in deze Zandvoort-circuit-run. Uh, en mijn collega, die had een hele goede tijd neergezet. Die was hartstikke blij. Oké, okay, ja, dus. nou, ik, ik, heb, uh, ik moest zelf om 12 uur de trein in. Want ik moest er richting Rotterdam. Yeah. En, en uh, was net die trein, die liep leeg. En er wordt echt al die mensen uitgespuwd bijna, weet je wel. Yeah. Dat, dat gaat ook maar door. Die golven mensen allemaal. Die gingen allemaal nog richting circuit. Want die moesten om één uur lopen. En uh, terug waren ook alweer een heleboel jongeren. En die hadden al inderdaad die vier kilometer gelopen. En ze hadden prachtig weer. Je kan niet anders zeggen van nou, het is hartstikke fijn geweest. Ja, het was wel koud. Het was ja. wel koud, maar het was een goed, goed weer om te lopen. En het blijft een leuke ervaring als je het er nooit gedaan hebt. Want je gaat natuurlijk ook een beetje schuin. Hè. Je moet een beetje schuin lopen. En dan, dat is de, het leuke van circuiren. Uh, goed, ja. uh, dan eerst. antwoordse berichten. Ja, ik heb hier wel een ernstig bericht. Want bij een brand in een bungalow in Zandvoort. De bericht is gisteren geplaatst. Uh, is een persoon om het leven gekomen. En de brand woedde in een vakantiehuisje van een camping aan de boulevard Benaar. Even de middernacht brak de brand uit. De brand werd geblust door de brandweer. Uh -huh. nou, hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En de politie onderzoekt wat er precies is voorgevallen. Dit is dus vannacht gebeurd. Dus uh, ja, we gaan ongetwijfeld nog wel meer uh, horen hierover. Ja, nou verder komt het al het nieuws. Er komt een langer hek bij het pad van de Noorddijk. Uh, Noordwijk in uh, de Zuinde in uh, de waterleiden Duinengebied. En het uh, initiatief, burgerinitiatief... heel veel mensen wilden dat heel graag. Dat gaan ze nu realiseren. Het wordt 700 tot 800 meter lang. Het wordt pas aangelegd na de broedtijd. Want uh, ja, anders zullen de vogels er last van hebben. Er worden geen verderingen gestort. Dat niet, dus er wordt niet heel heftig ingegrepen. Het wordt gewoon neergezet met palen in de grond. En uh, verder, uh, dat blijft voorlopig. Het is iets van drie jaar. En als het goed bevalt... want ze hebben al eerder een hek neergezet aan de andere kant... dat werkt niet zo goed... Dus na drie jaar gaan ze kijken of het goed werkt. En dan kan het misschien wel uh, uh, uiteindelijk zo blijven. Het ja. Het wordt twee meter hoog. Dus uh, uh, nah, het zou mooi zijn als dat de oplossing zou zijn. Ik zag ze vanochtend ook weer lekker rondlopen. Ja, ik wil nog even een kleine aanvulling maken over uh, de, de circuitrun. Ja? Want de burgemeester en de uh, wethouder uh, Gerard Kuipers zijn samen over de finish gekomen. En ze hadden samen hadden ze dus een, uh, hand in hand? een, een tijd... Nee, nee. Uh, ze hadden een mooie tijd van 1 uur en 10 oh. minuten. Ze hebben dus gewoon 12 kilometer gerend, zei aan zij. Ah, oh, ze hadden een mooie tijd samen. En in de laatste samen. plaats door de vele enthousiaste aanmoediging van het publiek. Dat dus in grote getalen langs het parcours stond. En uh, de, ja, en uh, het was de, de omstandigheden, dat zei ik net al, droog. Uitstekende temperatuur. Mooi hard zand op het strand, dus het was net app. Yeah. En een perfecte organisatie van Le Champion... En 9 april aanstaande worden aan de goede doelen, worden de cheques overhandigd tijdens de bijeenkomst in Strandpavioen Plazant. En er wordt ook het bedrag bekendgemaakt. Eruit... Wat, wat is er vorig jaar opgehaald? Weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet eigenlijk. Dan, dan moet ik heel diep de analen van ja. de geschiedenis in. Ja, dat is een jaar geleden nee. alweer. Dat wordt ook ja. wel moeilijk. Maar goed, leuk ja. hoor, de burgemeester en wethouder. methouder. Oh, samen ja, een mooie vind tijd. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, wel Ze geven het goede voorbeeld. Maar hij ziet er ook echt ook zo... Ja, die burgemeester moet juist uitkijken dat hij niet te veel gaat lopen. Nee. Ja. Nee, anders uh, straks waait hij weg. Dan uh, echt dat moet hij vastgezet worden, ja. Goed, tot zover de Santfuerts <much> Jawel, ze hebben een nieuwe CD uit en langzaam lekt het al weer een nieuw rukje op internet. Eels de Demonstration Drybone. Klinkt duister. Ik heb hier een paar droge botten liggen. Kijk maar wat je ermee wil. dream, I see you there Your eyes fixed in a vacant stare A little laugh, a crooked smile Don't lift a finger while I lay down Bone dry You drank all the blood My heart is bone dry Can't give you more Cause you took all of it shall I All the blood, my heart is gone dry Can't give you more cause you took all of this, shall I love Like me, drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone <laughs> dry, shell You drank all the blood. My heart is bone dry, shell out. Can't give you more 'cause you took all of it. Shall Alleen maar grote hits en nog eens iets. Oh wel, valt ook wel weer mee hè. Wat is dit in godsnaam. Eels, nieuwste heet Demonstration. En dit is erop te vinden, die heet Bone-Dry. Bone-dry? Bone-dry. Het klinkt echt als het eh, in een hele vaag film zou kunnen zitten. Ja. Zoiets, ja, precies. Ik zat pas geleden zat ik weer vast in het, de, de, het levensverhaal van Ed Gein. Ed Gein, zo moet je het uitspreken. Dat ja. is de man die zeg maar, uh, uh, heel veel mensen heeft geïnspireerd door uh, onder andere Psycho te maken. Maar ook de Massacre, Chainsaw, Slaughter, Waiting for You. Maar ook mag. de Silence of the Lambs dan, denk ik. Want ja. uh, wat ik begrijp, is dus dat, dat deze man, uh, die Ed Gein, Ed Gein, ook vrouwen van? op. Opgeroep om van hun huid een jas te maken. Ja, een jas te maken. Uh, dat was toen het Science of de lems ook, hè? Ja, hij maakte vrouwenpakken, want hij had een soort liefde relatie met zijn moeder. Dat zie je natuurlijk ook in de psychos je terugkomen. En uh, uh, hij miste haar zo erg dat hij op een gegeven moment dacht: van, ja, ik wil toch. Uh, ja, hij was alleen overbleven, van het gezin. Iedereen was verder dood te gaan. Dus weet je wat, ik, ik graaf een vrouw op die pas geleden is overleden. Die had die, en die, uh, daar ging je allerlei dingen mee doen. Op een gegeven moment gingen meer vrouwen ging opgraven. Daar ging hij pakken van maken. Daar ging hij uh, lampenkappen van maken. De meest gekke dingen. En niemand kwam in zijn boerderij. ...wat helemaal afgelegen was. En het is een heel aparte vogel... ...en uiteindelijk is hij door de mand gevallen. Uh, want uiteindelijk zijn er toch een paar mensen verdwenen. Uiteindelijk heeft hij echt mensen vermoord. Twee of drie. En uh, toen is hij daarvoor veroordeeld. En heeft uh, heel lang nog in de gevangenis gezeten. Het is een heel aparte persoonlijkheid. En, uh, Ed Geen, ja, Eigenlijk ja. een beetje slachtoffer van van, van, van, ook van zijn jeugd. En gewoon ja, heel, heel raar opgevoed... ...waardoor je dus dat soort rare gangen uh, kreeg. Er, er staat ook... ...he lived as a reclusive loner. Ja, maar Ed? het maffie is wel dat heel veel mensen in de buurt uh, hem wel uitnodigen. Om bijvoorbeeld, hé, uh, hey uh, Ed, mijn, uh, mijn hek is stuk. Uh, wil je mijn hek even komen maken? Ja, dan komt Ed, kom gewoon langs. En met zijn chainsaw. Met zijn chainsaw, ja. <laughs> <Die> <laughs> dan, nee, niet, de niet aan een vrouw aan het hek moet je. Kom op, nou. Dat heb ik toch gezegd. Ja. Dan heb ik mijn bril nu op. Oh, is dat het? Ja, oh, goed. die zie je dus inderdaad diegene die ook uh, beet uh, speelde ja. toen. Ja, ja. Dus, oh. uh, het maffie is in dat huis dat echt zoveel troepen hingen, lichamen ondersteunen boven En uiteindelijk vonden ze één deur. En die deur hebben ze zeg maar opengemaakt met veel moeite. En in die, in die kamer was dus de slaapkamer van zijn moeder. En die had hij nog helemaal intact gehouden. Dus, uh... Oké, okay, nou ik zie hier ook dat hij heel veel uh, gebruikt is uh, als object voor heel veel interpretaties. Hij is dus ook gebruikt als inspiratie voor Psycho. Yeah. Inspiratie voor D-Range. En ook in... Rob's Zombies House of Thousand Corpses. Oh ja, ja, en uh, The Devil's Rejects. Kortom, ja. hij is uh, echt een inspiratie. Hij moest er gewoon zijn, anders hadden hij geen leuke films. Nee, ik denk dat <laughs> dat nou <laughs> komt. Er. Nou ja, het eer. eerst, de eerste keer dat ik dat las, dacht ik: van, joh, dit is een grap, joh. Dit is een foute film. Nee, dit is de realiteit. Dus de film viel oh, eigenlijk uh, nog wel mee. Ach, jezus. nou. <laughs> ja, ik vind het wel. Uh, Ed Geen. Dus, dus als je, heb je. Ben je nou geëertrikken thuis op ja, waar Heeft hij nou? Ed Geen. Dus ja, geen geintje, ja. hoor. geen ja. geintje dan. Nou. Nee. Op zelf was er toen ook wel humor in het dorp, want iedereen ging uh, geen humor maken zeg maar ja maar of daar de uitdrukking vandaan komt weet ik niet maar goed dat ja, doet toch ook die serie Soul, die vond ja. ik ook zo vreselijk ja en is, is ja hij daar... dat is dan weer een ander aspect en dat dan denk is... ik van stel je nou voor hè, dan ga je uit met iemand en die is gewoon rijk en ik denk, nou leuk en dan blijkt dus dat hij degene is die het bedacht heeft en dat je dan denkt van dan loop je in zo'n huis rond ja en dan zit je eigenlijk bij iemand die van, aan wie zieke brein, dat ja. soort verhalen zijn Ont ontsproten huh? ja. nou, heerlijk ja. allemaal okay. ja, zover een stukje geschiedenis, eigenlijk valt dat ook in het tweede geheel te pas na negen uur, als er iemand uh, ja, als er een aanleiding voor is, een datum of zoiets maar goed, we hebben nu straks weer nieuwe uh, nieuwe geschiedenis wat gebeurde, er op 31 maart ja, goed nou, je zit meteen al te kijken naar, uh, naar Soch, ja. een uh, horrorfilm tri ja. trilogie, geloof ik er zijn er meerdere van Goed, eerst maar even muziek. De, en de dan straks... trilogie, er zijn er acht of zo. Acht zelfs? Of zeven. Ja. Oké. Okay. Ah oh ja, het is ook niet zo moeilijk om weer een nieuwe verhaallijn te bedenken. Nee, er zijn ja. enkele uh, dingen genoeg. Vrouw in het bos, man met zager achteraan. Hé, hey, hey, dat, dat, dat had ik helemaal niet aan gedacht. Uh, vrouw in de stad, man met zager achteraan. Ja, ook heel goed. Heel goed. En we doen er nu een bijl bij. <laughs> oh, dat is mooi, ja. Ja, dat goed. kan ook nog. Dat heet het ex. <laughs> ex, ja. Gaat verder ja. aan. Goed, uh, genoeg inspiratie, genoeg. Ja. contemplate. Remember All the time It takes Can take Until forever Getting along With that. Get her De Magic Gang. Ja, yeah, het magic. Ja, ik weet niet of, uh, of ze nog trucjes doen. Dat zou zo er allemaal bij kunnen. Goed, zover. Uh, uh, ze hebben ooit een eerdere hit gehad: Can I Complete? Dat was een hit. En ook nog All This Way. Niet Walk This Way, dus van Runnym Sin. All This Way. Allemaal grote hit voor de Magic Gang. En als laatste plaat hadden ze hier Getting Along. Samenwerken is heel belangrijk, ja. Met sommige landen moeten we nog steeds proberen samen te werken. Nou, dat doen we nu hartstikke goed. Het werken doe ik hartstikke goed samen nu met Engeland. We gaan nu een statement maken tegen Rusland. Want ze hebben daar met gif in Engeland een, een Russische ex-spion vermoord. Althans, we denken dat het gas uit Rusland komt. En uh, Engeland is zijn nu allerlei ambtenaren aan het wegsturen. Dat gaan wij nu ook doen natuurlijk. Ja. Maar iedereen roept, en die MH17. Hadden we toen ook geen vuist moeten maken of zo? Nee. Toen zei Rutte, we moeten blijven praten. Ja. Ik denk dat is echt zo hypocriet af en toe. Denk ik van wat zit dat maar raar in elkaar? Ja, Gelukkig zit ik ja. niet in de politiek. Ik denk dat ik wat, uh, wat krapper door de bocht zou gaan, denk ik zelf. Ja, het is allemaal wel precair. Hè? Ik bedoel, uh, er blijven toch hier en daar rode knoppen zijn. Ja. En uh, als ze daarop drukken, dan uh, is het misschien toch wel ernstig. Nou ja, goed. Nu begint iemand anders met het uh, dischen van Rusland. En dan willen we wel mee. Ja, maar als we zelf moeten beginnen... Oeh, oh, oh, Nee, nee. Het nee, wordt een nee. beetje een. Ja, we zijn Calimero, hè? Dat is hoe de Ja, goed. Er is momenteel een, rug, een rechtszaak natuurlijk. Wilders heeft ooit gezegd... Minder, minder hè? Weet je wel? Dat werd aan vast, elkaar vastgeplakt natuurlijk. Het was een stand-up comedian act van hem. Maar iedereen nam het serieus. En nu wordt hij al veroordeeld. En nu heeft Pechtot gezegd... Nou, ik moet een rust nog tegenkomen. Ik moet een rust tegenkomen die zijn eigen fouten toegeeft. Maar dat is ook een foute uitspraak. ja. Ja, dus dat kan ook niet. Dus nou vindt Wilders eigenlijk dat Pechtold ook veroordeeld moet worden. Heeft hij aangifte gedaan? Ja, er zijn aangifte ja, tegen Pechtold ja, ja, ja, gedaan. Twee ja. mensen hebben aangifte gedaan. Die zijn niet serieus genomen bij de politie. Dat is ook niet eerlijk. Dus nou moet eerst alle twee zaken gelijk worden behandeld. De wordt aangeklaagd nu. Ja, Pechtold wordt ook aangeklaagd. En de politie. En de politie. Want de politie die nemen uh... die nemen niet serieus. Ja, precies. Ja. Dus het is toch een serieuze kwestie dit. En dan denk je, waar gaat dit over? Het gaat over een, twee opmerkingen, weet je wel. Minder, ja. minder. Nou ja, Marokkanen. Oké, okay, dat is fout. En dan ook nog pech dat iets zegt. Hij, kunnen ze ons bezighouden met andere zaken? Nee, maar die gast die naast Wilder stond toen. Ja? Je zag toen eigenlijk dat hij vrij ongemakkelijk uh, was. En dan denk je van, nou, ik zeg het toch ook maar. Maar die moet ook aangeklaagd worden. Ja, ook. Dat was een meeloper. Ja, en de camera die het gefilmd had, die had ook de camera uit kunnen zetten. Ja. Die heeft het naar buiten gebracht. Die moet ook aangeklaagd worden. Ja. En ja. eigenlijk zijn wij schuldig. Want wij hebben naar dat te kijken. Want wij vinden dat ook wel leuk. Een beetje leuk? sensatie. Wat leuk zou zijn. Dat nee? iedereen die dus via social media dingen doet. En aanklaagt en doet. Ja? En uh, dat ze dan als ze ongelijk krijgen, Dat ze gewoon voor straf een jaar geen social media mogen plaatsen. Oké. Okay. Dat ja. zou ook een hele mooie straf zijn. Klant want dat. daardoor wordt het een stuk rustiger op het hele internet. Ja. Ja, dan lijken we toch wel hè? Dan kan je wel op een andere manier inloggen. Maar goed, dat is een kwestie van een aantal jaar. Dan kan je, dan, dan kan je natuurlijk zodra je bij een computer staat... dan ben je automatisch ingelogd. Want hij herkent je als persoon. Dat, dat komt ja. ooit ook, ook natuurlijk ah, nog. Dan gaan ze naar de dark web, hè. Ik heb gisteren een... Er is een serie op Netflix die gaat daarover. Ja. En dat is toch wel heftig, hoor. Als je allemaal ziet wat er uh, ja. allemaal gebeurt daar. Nee, uh, ik heb nog een bericht over Prins Laurent. Ja, precies. Vertel maar. De van uh, Koning Philip. Die heeft... Uh, die is gekort op zijn uh, jaarlijkse dotatie van 315.000. Maar waarom is hij gekort? Omdat hij uh, hij, heeft dus, uh, hij is, is in een uniform van het leger is hier ergens heen gegaan. Ja. En uh, dat was uh, de viering van een verjaardag van het Chinese leger. En dat had geen toestemming voor. En het was dus een strafmaatregel. En uh, de hele, de hele plena plenaire kamer stemde in grote meerderheid voor de korting. Nou, en hij heeft echt zo van... Ja, en ik denk niet dat een andere burger van het land zijn leven lang... Zijn projecten voortdurend gedwarsboomd zacht door de familie. Nou ja, drie, hij krijgt dus jaarlijks 315.000. Hoeveel het gekort is, weet ik niet. Nee. Maar hij zegt wel altijd... van ja, sinds zijn prille jeugd werd zijn bestaan ten dienst gesteld... van de broer, de familie, de staat. En Hij moest zelfs toestemming vragen om te trouwen... maar tot op heden zet men mij het betaald... dat ik huurde met de vrouw die ik lief heb. Ja, man. Maar dat ze heeft geen titel eh. nog voor tuin. Nee, hij zegt ja. slachtoffer hoor. Echt. Ja. Oh, zo zwaar. Ja, ja. Dit. En China, ga je naar China toe... Doe, dat is echt, als je naar China gaat, doe ook nog een, een, een, een, een uniform aan. Ja, ja hij, China hij komt daar ook niet echt heel, heel goed in Hij kan zich nieuws. ook bescheiden opstellen natuurlijk. Want hij doet voor de rest helemaal niks. Nee, nee klopt. Maar het is wel weer zo dat iedereen hem ziet. Hè? Want dat lijkt me toch wel... Uh, uh, Moeilijk dat je, dat je nooit ergens anoniem rond kan lopen. Maar ja, hij kan natuurlijk ook zijn haar verven en een bril en een hoed opzetten. Er is hè? altijd wel een manier om uh, ongemerkt door het leven te gaan. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar goed, dat is ook een beetje je imago, ja. Nou, uh, straks meer. Eerst. In muziek. De oh, wacht. Ik stuur het kijken wat ik ook weer uh, uitzocht. Als disjoek moet je dat aankondigen, want anders ben je niet volledig. Hier: 20, uh, 22 in blue. Sunflower Bean Hier bij Tubak Live. Start de muziek and make us hide our face lijkt het een beetje op het? Oh, toen liep ik gewoon rondjes in de tuin eh, om het huis. En toen dacht ik: ooit oh, ga ik de wereld ontdekken. En dan pak ik mijn fiets en rijk de wereld in. Maar tot die tijd blijf ik gewoon om het huis heen lopen. Dat is ook best, best, best wel een groot stukje wat ik kan rondlopen. En die wereld komt wel een keer. En in mijn gedachten hoor ik eerst de muziek op de achtergrond dan, weet je wel. Lang haar. En, eh, ik had nog geen tuinpak. Nee, dat was pas in de jaren 80. Eind jaren 80 hadden ik pas een tuinpak. Maar komt wel weer terug, tu tu tuinpak, hè? Ja. ja, ik heb ja. echt de eerste man met een tuinpak... Heb ik al gezien, toen dacht ik van... Echt, dat vind ik echt stoer! Ja, van een tuinpak... Een tuin, ja, het is natuurlijk hartstikke gay... Maar het, ik vind het wel stoer, maar een tuinpak... Uh, Jij je, je bent een maar het lukt allemaal niet? Nou, het lukt allemaal niet, ja. Ik zit kijk naar die website, gotcha. Oh, je gaan bent... checken of je wachtwoord ge, ge, ge, ge, gehackt is... Of al, al die dingen meer. Maar je komt er niet eens in, dus waarschijnlijk is die website ook alweer gehackt. Ja. Dus ja. ze ja. kunnen gewoon niet verder... Oh, ik, word jammer. Som, ik word altijd wel een beetje onrustig. Ja. Onrustig als ik dit allemaal weer lees. Want ik, bedoel, ik heb wel allemaal wachtwoorden. En ik verander ze ook wel. Maar ik denk: ja, het zijn niet echt religieuze wachtwoorden. En wat ze ook al zeggen. Als het bedrijf. Hekken waar jouw wachtwoorden worden bewaard. Ja, leuk. Ze hebben het kluis opengemaakt. Heb ik mijn wachtwoord in een kluis gedaan? Weet je wel. Zo'n gevoel geeft het een beetje. Dus ja, ja ik moet er toch maar eens aan laten verdiepen. Of ik niet gewoon zeg maar, ik log in... en dan krijg ik via mobiel nog de laatste code... om dan weer echt in te loggen. Ja, logen. dat is wel goed, denk daar ik. Daar zou ik naartoe willen. Ja, maar het gekke is, ik, ik zit nu naar te kijken... krijg ik nou gelijk rechtsonder... Uh, vijf vragen over politie-site met gestolen wachtwoorden. En ik denk, nou, klik erop. Dan krijg ik daarnaast weer, lees ook veilig je we bewaren die, dit zijn de beste apps. Ik durf te dat ik er nu zo weer eentje krijg. Ja, dan krijg je er weer en er weer. Voordat je weet, staat er bovenin iets Russisch. Dat je denkt, waar ben ik ja, nou beland? Deze man weet waarschijnlijk, ja wachtwoord, ja hoor, daar komt er weer een. Dus ik, we, zitten echt, we worden gehackt hoor. Denk ja, ik was eens, je zit zo in een fuik. Ja. En uiteindelijk is dit gewoon, is dit dus, nu uh, heb je jezelf gehackt. En deze man, ja. die heet dus Troy Hunt. Dat is ongetwijfeld een. Uh, een Troy Hunt. <laughs> ja, dat is ongetwijfeld ook een. Uh, een, uh, noem je dat, een uh, valse naam? Ja, nou, ik blijf er maar positief onder. En dat zijn we met z'n allen. Ik geloof dat de 20% positiviteit is gestegen. Dat we, we zijn allemaal positief folks geworden. Ja, ja, ja, ja. En uh, ik zag, hoor, gisteren, een verslag van 79% van de mensen is uh, tevreden over de gemeente. Nou, oh. dat is... En uh, 7, uh, 51% 57%, nee, 57 uh, vindt de regering redelijk goed functioneren. Oké. Okay. Dus, dus nou, het gaat allemaal wel uh, de goede kant op. Ja. Ik bedoel, uh, ik heb ook niks te klagen eigenlijk. Mensen vragen het allemaal. Ze zeggen, leuk, ik heb niks te klagen. Anders als een gangetje. Dat klaar niet. Nee. nee. Oh. Ik, heb, ik, zie, ik zie de oplossingen uh. in de wereld. Goed. Nou, jij, jij bent nog even daarmee bezig. Nou ja, ik denk dat we wel weer toe zijn aan een lekker muziekje eigenlijk. Oh, kijk aan. De regisseur He? grijpt in. Vind je dat goed? Ja, ik vind het goed. Is je nog een, uh, voor mij een lekker plaatje of is dat... Uh, nee, jij hebt maar één keuze. De... Je hebt één keuze en die cool is Land straks om half tien. <laughs> ik moet altijd weer... Nee... Terug iemand half tien, dan ben je aan de beurt. Oh. Straks uh, hebben we nog overzicht wat gebeurde uh, door de jaren heen op 31 maart. Onder andere iets met de Eiffeltoren en de Titanic. Ja, de Titanic. Daar zijn altijd weer leuke weetjes over. Eerst hier, Noel Gallagher en de High Flying Birds. She taught me how to fly. flying burritos, geloof ik. Ja, het spreekt wel tot de verbeelding, hè. Iets van fly high. Dat is altijd wel... Je komt vaak terug in beentjes, vooral van lang geleden, waar Noel Kelker zich aan ook Wel een beetje aan spiegelt, hè. Bende, bende van vroeger. Nou ja, zeg. She taught me how to fly. Het is een van zijn nieuwere platen die hij uit heeft gebracht. En, uh, uh, dit was Noel Kelker, Liam Kelker heeft natuurlijk ook nieuw werk uit. En dat is net even wat steviger. Dat is even wat, wat ruiger gewoon. Dus dat is wel leuk. Goed, het loopt tegen negen uur. Vandaag in de krant lezen dat bij een brand in, bij een sanitairbedrijf in de kerkraden. zijn gisteravond zeer zeldzame oldtimers vernield. De auto's stonden een, een nachtje uh, in, in de garages. Uh, de dag. Overdag hadden ze zich buiten gestaan bij een of ander feestje. En er stond zelfs één auto bij, die was bij Elvis geweest. En de man waar van wie die auto's waren, echt twaalf. Hè? Twaalf auto's gewoon, die had ze allemaal opgeknapt. En echt als een hele zielenzaligheid in die wagens gestopt. En op een of andere manier is er dus brand uitgebroken. Dan zet je ze binnen voor het geval dat er iets gebeurt. En dan brandt de boel af. Dus nou, in ieder geval, uh, ja, toch wel 80% van de wagens zijn vernield. Echt okay. wel, wel te doen met die man. Zeker wel. Ik zie dat uh, ja, Van der Gijp uh, gaat ja, overstappen. Die, die, die, die drie enge mannen. Ja, ik kijk er dus nooit naar, want nee. vind, ze irriteren mij mateloos. Maar uh, ze stapten dus over naar Talpa en dat, uh, dat, dat, dat verliep allemaal heel vervelend. Yeah. En dan denk ik zelf van ja, nou ja, uh, uitstof van de beslissing werd, uh, werd uh, toegezegd aan het vertrek van Erland Galjaard. Die, die gaat oh ja. op één mijne dus weg als programma was bij RTL. Wat gaat hij doen dan? Uh, nou. Geen idee. Maar ja. ook zou een relletje rond Van de Gijpen een rol hebben gespeeld. Want wij zetten in het programma een blonde pruik op. Ach op. En nee, hallo. Zo de draak met een Vlaamse tv-journalist... die sinds kort als vrouw door het leven gaat. Ja. Weet je, ik wens ze veel succes. En weet je, ik heb hier niet zoveel over te zeggen. Maar ik zat eigenlijk een beetje gewoon te kijken van... wat zijn de nieuwtjes nu die hier allemaal een beetje staan, weet je? En ja. Dat, nou, je dus, ja. Uh, maar ook, ook het over de miljoenen gehackte Nederlandse wachtwoorden die online staan. En uh, er is een zoekmachine waarmee je het kan doen. Nou, ik ging het dus net doen. Ja. En dan krijg je gelijk weer van... Ja, deze site kan geen... Be, uh, beveiligde verbinding leveren. Ja, dus ik die, dat die site is gewoon ook gek. Nee, dat is niet gek. Nee. Jouw computer beschermt je tegen dat soort uh, sites. Dat is ja, het meer eigenlijk. Dus er dus, uh, dus zit ja. iets in de computer, die kan je ook wel opgeven, op, uh, of kan je wel uh, ontzeilen? maar dat wil je eigenlijk niet. Ja, nou, dus deze computer beschermt je tegen dat soort grappige, geinige, stomme dingen, die, je niet moet, gewoon, gewoon, ja. die moet je gewoon niet doen. Goed, nou, 9 uur straks uh, het uh, overzicht wat gebeurde door de jaren op 31 maart. Ik spreek je zo in deel 2.